Ember brandt ze met het NOS-journaal. Minutolandse Zaken heeft vanavond een half uur gebeld met zijn Turkse ambtgenoot. Ze spraken over de Turkse beschuldigingen aan het adres van Nederland. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. De Nederlandse regering reageerde getergd. Minister Asher noemde de verklaring ongepast. Volgens Koenders heeft de Turkse minister afstand genomen van een deel van de kritiek. Bij een verkeersongeluk bij Meppen in Drenthe zijn vanavond vier mensen om het leven gekomen. Volgens de politie kwamen op de N381 een personenauto en een vrachtwagen met elkaar in botsing. De oorzaak is nog niet bekend. Niet alleen pluimveehouders krijgen financiële compensatie vanwege de vogelgriep, maar ook vermeerderijen en broederijen. Staatssecretaris Dijksma en de sector hebben dat afgesproken. In vermeerderijen worden kippen door hanen bevrucht. In broederijen worden eieren machinaal uitgebroed. De compensatie geldt alleen voor de afgelopen tien dagen, niet voor de komende tijd. Vier musea op de Krim zijn een juridische procedure begonnen tegen het allard Pierson Museum in Amsterdam. Ze willen de goudcollectie terug die nu in Amsterdam is. De musea stelden het goud in februari ter beschikking voor een tentoonstelling. Terwijl die expositie liep, werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd. Zowel Rusland als Oekraïne eist de Krimcollectie op. Een politieagent uit Leerdam, die vorige week zwaar gewond raakte bij een uitstapje met collega's, is overleden. Het groepje politiemensen was in een klimpark in Hank in Noord-Brabant. Toen de agent aan de tokkelbaan hing, knapte de staalkabel en viel hij in het water. Voetbal dan. Atletico Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Atletico won met 4-0 van Olympiacos Piraeus. Het andere duel in groep A tussen Malmö en Juventus werd door Juventus gewonnen met 2-0. Het weer vannacht en morgen wat regen, minimum vannacht een graad of twee. Morgen overdag wordt het 7 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Kom terug bij Peaceful Radio Show 1038 hier op ZFM Zandvoort. 15 werkjes te gaan en we beginnen met een nieuw werkje. Een voice topografie van Alicia Tromblee. En ja, die doet de aftrap. Ga maar eens lekker voor zitten. Peacefulradio.eu Tegenwoordig ook nog Peacefulradio.co Nova, Akiki, Kiki. Ni se mucho ni neta, nova. Never, please, and who told in terror,